Een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om acht uren is het uit met de pret. Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed. Tuf, tuf, tuf. wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Maar ik doe eerst je recht rechte buren staan te loeren.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 Hou vast, ik schakel in. De olieman heeft een vorkje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om tien uren is het hard met de pret. Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed t <sus>